boutique, een hoorspel in vijf delen van Francis Durblich, vertaling Frits Enk, regie Dick van Putten. Tweede deel. Ik heb hier iets dat ik u graag wilde laten zien. Het is een centuur. Een centuur van een jurk. Ja, dat zie ik ook. Ja. Ik heb hem aan Mrs. Bristol laten zien. Ze was stom verbaasd, inspecteur. Ze zei dat ze deze centuur... ...precies dezelfde centuur aan de inspecteur had meegegeven. Aan de inspecteur Bristol? Ja, inspecteur. Zo. En? En Mrs. Bristol is daar absoluut zeker van. De zuster van de inspecteur heeft bij haar laatste bezoek aan Londen... ...een jurk bij La Boutique gekocht. Ja, en... ja, wat heeft dat dan te betekenen, Edward? Waar wil je naartoe? En waar heb je deze centuur gevonden? Bij het lichaam van het slachtoffer, inspecteur. Wat doe je daarmee? bij het lichaam van de slachtoffer... Hij zat in de jaszak, sir. Het is goed, het wordt. Dat is natuurlijk maar hier. Wie is er nu in de boutique? Tartan en Heil. Tegen 11 uur moet er klaar zijn. Wat is er, helder? Ik heb een eetje hier voor u. Inspecteur Bresto. Dank je. Hallo? Hallo? Met Robert Bristol. Ah, ja, yeah, Robert. Je spreekt met Eric Daly. Uh, Luister Robert, euh, ik heb slecht nieuws voor je. Heel slecht, weet ik. Louis, je broer... Euh, ja, ja, ja, wat is er met hem? Die is vermoord. Ik ben net aangekomen. Luister, even, ik rijd direct naar de yard en dan kom ik je in de winkel oppikken. Ik moet met je spreken. Ben je alleen? Ja, ik heb er een morgen over. Ik zal proberen om vijf uur bij La Boutique te zijn. Het kan misschien wat later worden. Dat helemaal niet. Ik zal op je wachten. Je voelt je toch wel helemaal goed, Eve? Ja, maar het is zo verschrikkelijk geweest, Robert. Het was zo schok. Ik, ik weet niet eens wat Lois was deed. Zo'n verschrikkelijke morgen wil ik nooit meer meemaken. Maak je niet ongerust. Ik zal overal wel voor zorgen. Ik ben zo blij dat je weer terug bent. Ik zie je straks wel, Eef. Paul Mortimer kwam tegen half negen in de winkel. Eerst zag ze Louis niet, want hij was in een stoel gegooid. En iemand, de vermoedelijk de moordenaar, had het lijk met een paar jurkje bedekt. Hoe lang heeft het lichaam daar gelegen? Well, de dokter heeft vastgesteld dat hij zes uur dood was, maar eh, het is beslist niet zeker dat hij in de Boutique is vermoord. Het lichaam kon net zo goed daar naartoe zijn gebracht nadat de moord was begaan. Geloof jij dat het zo gebeurd is? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Als dat zo was, dan zou de moordenaar of een medeplichtige ja. een sleutel hebben gehad. Want er was geen spoor van inbraak in de winkel. Hoeveel sleutels zijn er? Twee. Miss Mortimer heeft er een en uh, Mrs. Bristol natuurlijk. Ja, eh, uh, Robert. Hmm? Heb jij bezwaar tegen als ik jou een paar persoonlijke vragen stel over deze Brustel? Oh, natuurlijk niet. Steek maar van wel. Hoe was haar verstandhouding met je broer? Verstandhouding? Hmm. Ze waren gescheiden. Ja, wel, dat weet ik, maar bij het vervoer kreeg ik namelijk de indruk dat ze hem ondanks die scheiding bijzonder graag mocht. Ja, inderdaad, dat klopt. Maar waarom heeft ze mij dan verteld dat ze hem al verscheidende jaren niet meer had gezien en dat ze niet eens wist dat hij in Londen was? Maar heeft ze dat tegen jou gezegd? Ja. Oh. Ja, dat is wel mogelijk. Ja, tenslotte heeft hij de meeste tijd van zijn leven in Amerika doorgebracht. Ja, vorige week, toen hij het Savoy logeerde, stonden er toch voortdurend artikelen over hem in de krant. Hij is zelfs op de televisie geweest. Dan kan ik toch moeilijk geloven dat ze niet wist dat hij hier was. Uh, ja, ja, je hebt gelijk. Um, Eric, laat Eva mij over. Ik zal zelf met haar gaan praten. Oh, dat hoopte ik al. <laughs> Dankjewel. Uh, kort voordat jij met vakantie ging. En stuurde je broer jou een telegram met het verzoek hem op te zoeken in de Savoy? Dat klopt. Heb je dat gedaan? Ja. En hoe was hij toen? Ik bedoel, helemaal gewoon? Opgewekt? Nee. Nee, hij maakte zich zorgen over een meisje dat hij in San Francisco had ontmoet. Hij was stapel verliefd op haar. Maar ze heeft hem in de steek gelaten. In feite verdwenen ze van de aardbodem. Hoe heette dat meisje? Soms Ellen? Virginia Ellen? Ja. ja. Hoe weet jij dat? We hebben dan een agenda op hem gevonden en haar naam stond er een keer in. Oh. Robert, uh, heeft Mrs. Bristol jou de centuur van een jurk gegeven en je gevraagd die mee te nemen naar Venetië? Ja, die heeft ze gegeven. Hij was voor me zoals ik in die in Venetië woont. Ze heeft een tijdje geleden een jurk in boutique gekocht en toen heeft ze dat ding schijnbaar verloren. Ja, maar hoe weet jij daarvan? Heb je hem meegenomen naar Venetië? Nee, om je de waarheid te zeggen, ik, ik ben hem vergeten. Heb je hem hier laten liggen? Waar? Ja, vermoedelijk in mijn flat en... In ieder geval zat hij niet in mijn koffer. Erk, wat heeft dat allemaal te betekenen met die centuur? Jouw broer droeg een jas. We hebben die centuur in zijn zak gevonden. Ja, maar hoe is hij daar met het hemelzaam aan gekomen? Dat weten we niet. Weet jij zeker dat het dezelfde centuur is? Ja, dat heeft Mrs. Brussel gezegd. Je moet hem zelf maar eens even bekijken. Hier is hij. Hm? Wel? Ja. ziet er precies hetzelfde uit. Heeft O'Hare hem al onderzocht? Ja, hij is de centuur en de gesp aan het onderzoeken. Dat is niks bijzonders aan te zien. Een heel gewone centuur van een zijde jurk. En wat voor de duivel deed die centuur dan in de zak van Lois? Goedenavond, Miss Martimer. Oh, dag, Mr. Bristol. Is die Ever? Nee. Ze is dus net even naar de apotheek, maar ze komt zo terug. Hoe is het met haar? Gaat wel. De hele dag hebben we alle twee al vreselijke hoofdpijn. Ja, dat verbaast me niet. Het moet een verschrikkelijke schok geweest zijn voor u om Lovis zo te vinden. Een schok? Ja, dat was het zeker. Ik nam die twee jurken weg. Ik weet niet waarom. Waarschijnlijk om ze op te ruimen. En dan lag hij met een mes in zijn rug. Mm -hmm. En u heeft er geen idee van wat mijn broer hier deed? Nee, geen flauw idee. Hij is hier natuurlijk niet naartoe gekomen om mij op te zoeken. Kende u Lovis? Nee, ik had hem nog nooit gezien. Maar ik herkende hem meteen van de foto. Welke foto? Yves heeft een foto van hem. Hij ligt in een van de laadjes van haar bureau. Ah oh, ja, ik begrijp het. Die arme Yves. Ik moet zeggen dat ik me zorgen over haar maak. Waarom? Ze gedraagt zich de laatste tijd zo, zo vreemd. En nu vanmorgen... De moord van... Ja, begrijpt u me niet verkeerd. Ik geloof geen moment dat Eve iets met de moord te maken heeft, maar... op de een of andere manier geloof ik dat ze er niet helemaal verbaasd over was. U bedoelt dat ze wist dat Loeve vermoord zou worden? Ja. Tenminste, dat was mijn indruk. Ja, waarom? Zodra ik de politie had gewaarschuwd... belde ik Yves op en vertelde wat er gebeurd was. Ze was er heel veel door aangegrepen, heel erg door geschokt, maar... Maar blijkbaar werd ze niet door het nieuws verrast. Wat zei ze? Het was niet zozeer wat ze zei, maar... Wat heeft ze gezegd? Ze zei alleen maar... O, oh, mijn hemel. Verder niets, maar de manier waarop ze het zei. Hmm. Zo, zo rustig. Bijna alsof ze wilde zeggen... O, oh, mijn hemel, dan is het tenslotte dus toch gebeurd. Ja, ja, begrijp het. Er is nog iets wat ik niet helemaal begrijp. Ik weet niet of het iets met de moeite maken heeft, maar... Uw zuster Catherine heeft enige tijd geleden hier een jurk gekocht. Hm? Ze verloor de centuur en schreef aan Eve of ze wilde proberen zo'nzelfde centuur te krijgen en die... Ja, ja, ja, dat weet ik. want nou, het was niet zo makkelijk om dezelfde stof te krijgen, maar tenslotte lukte het ons toch. En toen hij dan ook klaar was... Ja, ik zal die morgen nooit vergeten dat hij kwam. Eve was zo opgewonden. Waarom opgewonden? Geen idee van, maar ze was erg opgewonden. Ik kon me niet voorstellen waarom. U weet wat er met die centuur is gebeurd. Ja, ze heeft hem aan u meegegeven... om hem naar Venetië te brengen. En om de een of andere reden... Maar ik zou niet weten welke heeft u hem aan uw broer gegeven. Nee, dat is niet waar. Ze gaf mij die centuur, maar ik heb hem niet aan mijn broer gegeven. Ja, maar hij had hem toch bij zich? Ze hebben die centuur bij hem gevonden. Dat weet ik. Maar ik weet niet hoe Louis eraan is gekomen. Als u hem die centuur niet heeft gegeven... wie heeft hem dan wel gegeven? Ach, daar is Eva. Robert. Hallo, Eve. Spijt me dat ik even weg moest. Ik ben snel naar de apotheek geweest. Nou, ik... ik was ook laat. Robert, heb jij er enig idee van wie het heeft gedaan? Nee, nog niet. Dat dusver nog niet. Nou, dan zult u het ons toch niet vertellen. Mm. En Eve, Mrs. Kleden heeft gebeld... en ze is hevig de keer gegaan over haar nieuwe mantel. Ik ga er meteen even langs. Ja, Paul. doe dat. Hier zijn jouw Oh, dank je, liefje. Heb je zelf nu ook? Ja, ik heb maar meteen twee buisjes gekocht. Tot morgen dan. En Eve... Als je je niet goed voelt, blijf dan thuis. Hm? Je geeft maar een telefoontje. Doe ik. Dank je wel. Hoe gaat het met Kessel en Franny? Alle twee uitsteken. Kesselin vliegt morgenochtend naar Londen. Was ze erg van streek? Ik vond dat ze stom verbaasd was, maar verder niet. Nou ja, dat waren we alle twee. Kesselin en Louis konden nooit zo goed met elkaar overweg. Maar toch was hij dolloppig. Robert, hij had het altijd over haar als we. vroeger. Uh... Ja, ja, dat weet ik. Yves, wat deed Lois hier? Ik. ik weet het niet. Heb jij hem gevraagd hier naar la boutique te komen? Nee, ik zei je toch al dat ik er geen idee van had wat hij hier wilde. Weet je dat heel zeker? Natuurlijk. Ja, je gelooft toch niet dat ik je wat voorsta te liegen? Je hebt wel tegen inspecteur Daly gelogen. Wat bedoel je? Je hebt tegen hem gezegd dat je niet wist dat hij in Londen was. Dat wist ik ook niet. Eve kindje, dat is niet waar. Je hebt mezelf gezegd dat je foto van hem in de krant had gezien. Bovendien hebben we in dat café'tje alle twee nog over hem gehad. kort voor ik naar het vliegveld ging. Ja, dat klopt. Dat was ik al helemaal vergeten. Heb jij een sigaret voor me, Robert? Eve, je moet me vertellen wat er gebeurd is. Je moet me de waarheid zeggen. Heb je Louwes nog ontmoet? Ja. Wanneer? Twee dagen geleden. Vertel me precies hoe dat gegaan is. Oh, hij, hij was op de televisie en ik nam dat als aanleiding om op te bellen. Hmm? Hij was heel vriendelijk, maar wat koel. Cool. Toen ik de hem van de telefoon weer neerlegde, voelde ik me een beetje beschaamd. Ik, ik was kwaad op mezelf dat ik hem zomaar had opgebeld. En dan na al die jaren... Maar Yves, als je beleefd, waarom? Als je daar behoefte aan had? Het was nog helemaal zo... Tot mijn verbazing belde hij een uur later mij op. Hij zei dat hij alleen was en bood me zijn excuses aan dat hij zo onvriendelijk was geweest. En kort te gaan, hij nodigde me uit om met hem te gaan dineren. En dat heb je gedaan? Ja. Maar waarom heb je dat niet tegen de inspecteur gezegd? Ik, ik weet het niet. Ik, ik was zo ontzettend nerveus. Hij maakte me bang, Robert. En, maar Ees, en... begrijp je niet dat hij er toch achter komt? Zelfs als ik het hem niet zou vertellen. Waar hebben jullie gedineerd? In de Savoy. Ga door, Yves. Ik kwam tegen half negen aan bij het hotel. Louis had een suite op de derde verdieping met uitzicht op de Theems. En toen ik door de gang liep, hoorde ik iemand piano spelen. Yves, lieve Yves, wat ja. leuk om jou weer eens te zien. Wat aardig van je om langs te komen. Hm? Geef mij je mantel mee. Dank je. Je ziet er uitstekend uit. Wat speelde je dan met? Oh, dat heb ik even geleden geschreven voor Golden Girl. Maar ik heb het nooit gebruikt. Ik herkende het toch direct. Yves, je ziet er werkelijk fantastisch uit. Dank je, Louis. Wat wil je drinken? Een martini? Ja, graag. Ze hebben me verteld dat La Boutique bijzonder goed loopt. Die zijn ze... Robert. Ja, dat klopt. Ik heb toch altijd al gezegd dat je in geboerenzaken voor bent? Ja. Ik hoop dat dit zo goed is. Dank je. Op onze gezondheid en op een fijne avond. School. School. Ja, ik dacht dat we maar het beste hier in het hotel konden eten. Ik heb voor half tien een tafel besteld. We hebben dus nog de tijd. Smaakt de Martini zo? Ja, heerlijk. Niet te sterk. Nee, precies goed. Nou, wat kan ik voor je doen, Lois? Hm. Hoezo? Ja. Wat bedoel je precies? Lieve Lois, op het moment dat je mij opbelde, het moment waarop ik je stem hoorde, wist ik dat je iets van mij wilde. Moet ik werkelijk de hele avond mijn hoofd zuspiekeren om af te vragen wat het is. Je bent een verbazingwekkende vrouw. Ik heb je in jaren niet gezien. Ik nodig je uit voor het diner. Ik geef je een oprecht gemeend en wel voor compliment... en binnen vijf minuten beschuldig je mij van alle mogelijke bijgedachten. Je bent heus onverbeterlijk. En wat zou dat dan wel betekenen, onverbeterlijk? In jouw geval wil dat zeggen dat je de vreselijke gewoonte hebt... altijd gelijk krijgen als het om een ex-echtgenoot gaat. Oh, lieve hemel, daar kan ik eenvoudig niet tegenop. Lozen, ik heb me zo op onze avond verheugd. Ik ook, liefje. Nou, vertel het me dan. Dan is het meteen van de baan voordat we gaan eten. Ik schiet me gewonnen. Eef, ik zal je vertellen wat ik je wilde vragen. Maar laat ik je eerst één ding duidelijk maken. Het is niet de reden waarom ik je vroeg te komen om met mij te gaan dineren. Nou, en wat wil je dan wel van mij, Louis? Ik heb hier een brief. Ja, hè? Ik zou graag willen dat je die tot volgende week donderdag voor mij bewaart. Waarom? Als je donderdagmorgen om 11 uur niet van mij hebt gehoord, moet je hem op de post doen. Hij is al geadresseerd en gefrankeerd. Waarom doe je hem dan zelf niet op de bus? Och, weet je, ik ben de laatste tijd zo verschrikkelijk vergeetachtig. Ik verlies een beslist. Dat klinkt niet erg overtuigend, Louis. Doe het alsjeblieft. Goed, geef hem maar ja. hier. Dank je. En dat is zelfs dus alles wat je van me wilde? Ja, nog dit. Je hoeft er met niemand over te praten. Waarom zou ook? En in het geval dat er donderdag iets met mij zou gebeuren, stuur die brief dan gewoon weg. Hoe kom je daar zo bij? Och, je kan nooit weten. Misschien kom ik onder een bus. Het verkeer hier in Londen is te erger dan in New York. Nou, ik neem nog een Martini. Jij wil jij er ook nog een? Oh, ik heb dit glas nog niet eens. Nee, nou, drink leeg dan. Louis? Ja, liefste. Ach nee. Nee, dat is niet belangrijk. Wat wilde je zeggen? Niks bijzonders. Zeg, Louis, zou jij mij ook een plezier willen doen? Natuurlijk, graag zelfs die melodie dan nog eens die je straks speelde toen ik binnenkwam. Ik zal nog meer voor je spelen liefste. Ik zal twee nieuwe nummers spelen die nog niemand heeft gehoord. Toch hoort u voor die oude. Nou, goed hè? Brand binnen hmm. Op het moment dat we aan ons tafeltje gingen zitten, begon het orkestje met een selectie uit Golden Girl. Goeie genade. Ja, Louis stelde zich een vreselijk aan zoals hmm. altijd. Iedereen dacht dat hij verlegen was, zelfs boos. Maar in werkelijkheid deed het hem reuze plezier. En <laughs> ik vond het natuurlijk ook leuk. Het waren weer de goede oude dagen, Robert. Ga door, Yves. Ik ging om kwart vreemd geen weg uit de Savoy, nam een taxi en reed regelrecht hier naartoe. Waarom hier naartoe, naar de winkel? Waarom niet naar huis? We hebben hier een safe en daar wilde ik die brief oh. in leggen. Ik was bang dat ik hem kwijt zou raken. Ik mm -hmm, begrijp het. Heb je me gevraagd wat erin stond? Nee, ik heb het punt nog een keer aangeroerd toen we koffie dronken, maar ik kreeg de indruk dat hij er liever niet over sprak. Ik ben er dus niet op doorgegaan. Aan wie is die brief geadresseerd? Aan iemand in San Francisco. Ik dacht dat de naam Winter was, maar ik weet het niet zeker. Ralph Winter. Ja, dat klopt. Goed, Yves. Ga jij die brief voor mij uit de safe halen? Oh, Robert, ik, ik, ik wil geen moeilijkheden. Ik heb Louis beloofd dat alles niet zou overkomen. Ik... Yves, Louis is dood. Ik zal nu wel voor die brief zorgen, kindje. Goed, de zeef is in de kelder. Ik ben zo weer terug. Mm -hmm. Wat neem jij mee, voor Robert? Eh, ja, natuurlijk. Als het voor mij is, maak er dan even een notitie, van. Ja. Hallo? De La Boutique? Ja. Kan ik met Bristol even spreken? Het spijt me, maar ze is op het moment niet hier. Kan ik de boodschap aannemen? Ehm. Um, ja, ja en met, met wie heb ik het genoegen? Uh, Carl, een vriend van haar. Wilt u haar zeggen dat het mij enorm spijt maar dat ik morgen niet kan komen? Ik heb wat moeilijkheden met Barry. Uh, met, met Gary? Uh, nee, nee, met Barry. Oh, ja, ja, goed. Ja. ja, ik zal ervoor zorgen dat ze de boodschap krijgt. Nee, dank u. Het is twee handjes, met wie heb ik gesproken? Met Bristol, Robert Bristol. Ja, natuurlijk. Oké, okay, Mr. Pussel. Goedenavond. Goedenavond. Wie was het? Een zekere karl. Ja, hij zei dat het hem speet, maar dat hij morgen niet kon komen. Oh. Ja, hij zei dat hij moeilijkheden had met Barry. Ja, wat dat betekent, weet ik niet. Dat zijn alle twee vrienden van me. Zou morgenmiddag ergens gaan eten. Oh. Helemaal vergeten. Mag ik de brief hebben, Yves? Wat? Ach ja, sorry. Hier heb je hem. oké. Okay. Nou, de naam klopte. Ja, Rolf Winter, per adres Mark Hopkins Hotel San Francisco. Wie is die Rolf Winter? Een Amerikaan, een miljonair. Is hij... He... Was hij met Louis' bevriend? Nee, de vriend had niet bepaald. Yves, geef mij die schades. Ga je hem openmaken? Ja. Zo, so, dank je. Ik maak hem om twee redenen open. Ten eerste omdat ik nu eenmaal verschrikkelijk nieuwsgierig ben... en ten tweede omdat het geen enkele zin heeft om deze brief naar San Francisco te sturen... omdat Winter toch niet in San Francisco is, want Winter is in Londen. In Londen? Hoe weet je dat? Het is een foto. Ja. Wat staat erop? Kijk zelf maar eens. Maar... het is de winkel. La boutique. ja. Waarom zou Louis een foto van mijn winkel sturen aan iemand van wie ik nog nooit gehoord heb? Uh, uh, wacht eens even. Er zit nog iets in die envelop. Hm. Kort briefje. Robert, wat is er? het? Dit is hoogst merkwaardig. Dit briefje is wel door Louis geschreven, maar zo alsof het van mij afkomstig is. Jou? Ja? ja. Het is getekend met Robert Bristol. Wat? Beste Winter, Lewis heeft mij over het bijgaande verteld. Als u wilt dat ik mijn mond erover hou, doe dan precies wat hij u zegt. Robert Bristol, hoofdinspecteur Scotland Yard. Weet je zeker dat het het handschrift van Lewis is? Daarover is geen twijfel mogelijk. Kijk maar. Ja? Maar waarom zou Lewis jouw naam onderzetten? Yves, <laughs> je moet eens kijken naar een andere foto die ik hier heb. Eén die er precies op lijkt. Ook van de boutique? Ja, kijk kijken. Ja, hier heb je hem. Hoe kom jij eraan? Iemand stuurde hem naar Venetië. Ik weet niet wie. Yves, vertel me nou eens heel eerlijk. Heb jij die opname al eerder gezien? Uh, ja. Wie heeft die genomen? Weet je dat? Bo oh, heeft hem genomen. Een hele tijd geleden. Dat was een me... Maar dat we in de kranten reclame hadden gezien. over een nieuwe winkel die een kant hm. heeft geopend. Eve, wat is er? Voel je je wel goed? Ik. Ik geloof dat de, de ik kom, of... kom, kindje, kom. Nou, stem maar op een arm. hè? Ah, wil alles om me heen draaien. Nou, Eve, kom, draai. ga nou even zitten. Ja. Dank je. Zo. Nou. nou, doe je ogen dicht, hè? Dan gaat het zo wel weer over. En, heb je wat cognac in huis? Nee, dat geloof ik niet. Tenzij ten we, Nee. Laat maar. Het gaat, gaat er weer over, Robert. Weet je het zeker? Ja, ja. alles begon ineens zo te draaien. Hm. Schrikkelijk te draaien. Robert, alsjeblieft, breng me naar huis. Maar natuurlijk, Lichtje. Kom, laat me je even helpen met je mantel. graag willen spreken, maar ik heb tegen hem gezegd dat u nog aan het ontbijt zat. Oh, maar... dat is wel goed, Mrs. Fred. Uh, kom gerust binnen, Eric. Ja, sorry dat ik je stil, Robert. Ah, oh, nee, dat niet. Ik was toch net klaar. Ja. Zo, ga zitten, Erik. Dank je. Het is nog in orde, Mrs. Fred. Oh, uh, ja, uh, goed, sir. <coughs> sir. en wat heb je voor nieuws? Uh, ja, ik heb inderdaad nieuws, maar uh, eerst wil ik het van jou horen. Van mij? ja. Yeah. Heb je Mrs. Brussel gisteravond dan niet ontmoet? Ja, dat klopt je. Ja. Nou, en wat, wat is er gebeurd? Houdt ze nog steeds vol dat ze je boer niet heeft gezien? Nee, nee, ze heeft hem gezien en ze geeft toe dat ze zelfs met hem heeft gedineerd. Hé, waarom is ze mij dat dan niet gelijk verteld? Ik weet het ook niet, Eric. Ik denk dat jij haar nerveus gemaakt hebt. Nerveus gemaakt, in tegendeel. Dat heeft ze mij. Soms weet ik voortdurend mijn vader. Maar ja, in ieder geval, ze heeft met hem gedineerd. Ze zag hem op de tv en daarna doodden ze hem op... En later heeft hij haar uitgenodigd naar zijn hotel te komen. Wat stom dat ze me dat dan niet gelijk kunnen zeggen. Ja, ja, ik ben het met je eens. Dat was stom van haar. Erk, ik wil dat jij iets voor mij doet. Mm -hmm. Probeer alles te weten te komen wat er over een zeker Ralph Winter bekend is. Ralph Winter? Ja, Amerikaanse miljonair. Hij logeert waarschijnlijk in de Belmontel. Mijn broer heeft hem in San Francisco ontmoet. En, nou ja, probeer zoveel mogelijk over hem te weten te komen. Ja, ja, van te ja. ja. En oh, nou waar ben jij aan de beurt? Uh, je hebt toch wel eens gehoord van Hardy Nelson? De popzanger? Mm -hmm. Natuurlijk, wie niet? Hij komt de laatste tijd nogal vaak in de Severander Club. aan. En... This... De Severander Club? Nee, hey, toen heeft mijn broer vroeger wel gespeeld. Oh, wanneer? Welke jaren geleden, hij speelt in het orkest. Voordat hij begon te componeren? Ja, ja, precies. Maar, uh, wat is er met die Nelson? Nou, Nelson komt gewoonlijk zo tegen een uur of tien in de club. Alleen gisteravond is hij helemaal niet verschenen. in een uur of... Nou ja, half twaalf ging Anatole, de metro, dat even luchtje scheppen in het straatje achter de club. Nou ja, om kort te gaan. Hij zag de voet van een man uit een vuilnisvat. steken. Hm. Hij gaat er naartoe. Hij vindt zo. Arme Duivel was er vreselijk aan toe. Flink achterhand. Nou ja, je kent dat wel. Anatole liet een ambulance komen. Belde zijn vrouw op om met mij contact op te nemen. Ja, waarom met jou? Kijk, Anatole en zijn vrouw wonen in hetzelfde flats. Beneden mij, begrijp je wel. Een heel, heel aardige mensen. Oh ja ja, ja, ja, ja, ja, ik snap het al. Maar toen ik bij de club aankwam, waren ze juist bezig Barry Nelson in de ambulance te dragen. Hij, uh, hij was bij bewustzijn. Barry? Ja, ja, zijn artiestenaam is Hardy, maar hij heet eigenlijk Barry. Oh, yeah. Hij uh, was bij bewustzijn, zo ik zei, maar klaarblijkelijk zo geïntimideerd dat hij weigerde een verklaring af te leggen. Maar op het moment dat de deuren van de ziekenwagen werden gesloten, zei hij toch nog iets tegen Anatole. Namelijk: Er ligt nog geld in mijn kleedkamer, Anatole. Zorg jij er alsjeblieft voor? Gefeliciteerd werk. Wij vonden 2300 pond in zijn kleedkamer. Ja. En dit vonden we ook. Maar, maar dat is de centuur die Yves mij heeft gegeven. Die jullie bij Louis hebben gevonden. Nee, nee. Die ligt nog steeds op de yard. Dit is een andere centuur, Robert. Een andere? Heeft O'Hare hem al gezien? Nog niet. Zo op het eerste gezicht ziet hij precies uit als de andere erg? Ja, ja, maar niet als je ze alle twee naast elkaar legt. Ja, maar wat is er dan voor verschil? Het is dezelfde stof. Ja, ja, ja, maar de gesp hier is groter. Ja, ja, ja, ja, wat dikker misschien. Ja, precies, precies. Uh, heb je het label al gezien? Huh? Kijk weer eens naar. La boutique. Nog een blik. Hallo. Robert. Ben jij het, hetief? Natuurlijk, Eve, wat is er? Wat is er aan de hand? Ik zat je zeggen dat je hier bent. Kom alsjeblieft zo snel mogelijk. Yves, natuurlijk, maak je geen zorgen. Ik, ik ben binnen een kwartier bij je. Was dat, Mrs. Brussel? Ja, en helemaal op van de zenuwen. Nou, het lijken me wel aardige fletjes. Ja, dat zijn de leukste in St. John's Wood. Yves is er pas een maand geleden ingebroken. Mm -hmm. Welke etage van mrs Bristol? Op de vierde. Zeg, dat komt, komt uit de conversatie. hè? Ja. Goedemorgen, Mr. Bristol. Hallo, Morgan. Hoe gaat het ermee? Uitstekend, sir. Dank u. Mrs Bristol is niet meer thuis, sir. Ze is ongeveer tien minuten geleden weggegaan. Weet u dat zeker? Ze verwacht ons namelijk. Ja, ik weet het zeker, sir. Ik moest u vragen of ja, ze spoedig mogelijk maakt op naar de winkel. Naar de boutique. Het is nou mogelijk. Ja, ja, ja. Dank je, Morgan. Oh. Dank je. Sir. Ik dacht dat jij zei dat ze door de telefoon tamelijk opgewonden was. Ja, erg opgewonden. Nee, maar dan heb ik echt niet veel om onder... dat te Morgen. Morgan, luister. Ja, ja, ja, Morgan. Heb jij Mrs. Bristol weg zien gaan? Nee, sir. Hoe weet je dan dat ze niet thuis is? Tien minuten geleden belde ze me, sir, en zei dat ze op het punt stond weg te gaan. Maar je hebt haar dus niet zelf zien weggaan? Nee, sir. Ik was in het souterrain. Ja. Yes ja dank je Marvin. Wat is er, global? Is er iets, Mr. Preston? Kom mee, Erik. We gaan naar boven, naar haar flat. Niet thuis is. Ja, dat ziet het wel naar uit. Wacht eens even. Speelt de radio dan niet? Ja. Die laten vaak spelen, sir. Ik hoorde hem gisterenmiddag ook toen ze weg was. Wat is er nou, Robert? Wat zit je dat wacht? Ik weet het niet, Eric. Ik, ik weet niet wat het is, maar iets is er niet in mijn orde. Ik, ik voel dat er iets mis is. Morgen, heb jij een sleutel van de flat? Ja, ik heb de sleutels van alle flats, sir. Maak de deur dan open. Ja, maar. Ik weet niet of Mrs. Brissel dan Maak de, de deur open morgen? Ja, Mr. Brissel. Het is weg, Robert. Dan zie je niemand. Zet de radio's af morgen. Dat is zo. Robert, hoor je dat? Het geluid van water, er loopt ergens water. Zal ik de telefoon niet nemen? sir? Nee, dat doe ik wel. Hallo, met Robert Bristol. Mr. Bristol? Ja, met, met wie spreek ik? Luister, uw schoonzuster is in de badkamer. Met... Ze hebben haar een injectie gegeven en haar in het bad gelegd. In het bad? Ja, wat? haast u zich in het hemelsnaam, haast u zich, anders verdrinkt ze. Robert, wat is er? Waar is de badkamer? Morgen, waar voor de trommel is de badkamer? U hebt geluisterd naar het tweede deel van La Boutique. Een hoorspel in vijf delen van Francis Durbridge. Vertaling Frits Enk. De rolverdeling was als volgt. Robert Bristol, Bert Dexter. Inspecteur Daly, Jan Borkus. Hilde, Joke Hagelen. Virginia Allen, Elf Buitendijk. Carl May, Hans Vierman. Brigadier Edwards, Tony Folletta. Pearl Mortimer, Willy Brill. Mrs. Webb. Doge Ruggani, Yves Bristol, Eva Janssen, Morgan, Jos van Turenhout en Louis Bristol, Frans Somers. De regie had Dick van Putten.